Vannacht met Henk Sjoerd Oosting. U bent van harte welkom in dit tweede uur van Kazeruna Zomereditie. Ja, in dit uur wil ik uh, graag met u praten en wel over uw ervaringen met hulpdiensten. Dus uh, politie, brandweer, ambulancepersoneel. U weet het, hè, het verhaal gaat dat in Noorwegen naar die schietpartij, het lang duurde voordat de hulpdiensten op de eiland waren. Politie die ontkent dat inmiddels. Nou, er wordt een onderzoek naar ingesteld. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat uw ervaringen zijn met politie, met brandweer, uh, ziekenwagenpersoneel. Vond u dat u, uh, toen u hulp nodig had, dat u lang moest wachten? Of waren ze er juist heel snel bij? Bent u goed opgevangen, goed geholpen? En misschien werkt u zelf wel als hulpverlener en dan kunt u mij vertellen wat uw ervaringen zijn. met uh, ja, Hoe het is om hulp te verlenen en hoe er gereageerd wordt door de mensen die u helpt. U kunt bellen 0800 1121 0800 -1 1121 Dat is ons gratis telefoonnummer. Mailen mag naar kazaluna.ncv.nl. En gaat u twitteren, gebruikt u dan hekje Kazaluna. De eerste bellen is Jack. Dag Jack, goeienacht. Ja, goed. Jack. Ja. Nou, jouw ervaringen met, met hulpverleners. Nou, prima. Ik zal je om te beginnen eerst even vertellen. Ik ben eh, werkzaam als beveiligingsbeamte. Ja. En in de alarmopvolging, dus ik ga overal naartoe waar... Een alarm afgaat. Dat kan zijn een inbraakalarm. Dat kan een, een technisch alarm zijn. Dat kan een, een, een sabotagealarm zijn. Dat kan van alles zijn. Maar ik ga dus overal naartoe waar uh, in principe iets aan de hand zou kunnen zijn. Ja, en jij bent dan de eerste die dat alarm krijgt? Of, of, ja, ik ben degene die uh, als eerste daar ter plaatse is. En uh, ik moet zeggen dat. Je gaat dus eerst sowieso dit even terzijde. Je gaat eerst zelf kijken of het eventueel nodig is om uh, politie of brandweer te waarschuwen. Maar uh, je gaat zelf eerst op onderzoek en dat doe je natuurlijk uh, met de nodige voorzichtigheid. Want dat is regel 1. Je gaat eerst uh, letten op gevaar, eerst jezelf en twijfel je over iets. Dan ga je in dit geval de politie bijvoorbeeld bellen met het verzoek om uh, dat zij assistentie komen verlenen. En ik moet je zeggen, onze ervaringen... en dan denk ik dat ik spreek voor meerdere beveiligers natuurlijk... zijn toch altijd goed. Want wanneer wij bellen, dan is het nodig. Ja, en komen We ze dan, dan ook snel? Ja, ze zijn... Uh, of ze moeten natuurlijk ergens in de regio... met z'n allen zo druk bezig zijn... met, met, met andere calamiteiten dat je dus even geduld moet hebben. Nou, dat, dat heb je dan in zo'n geval. Want ja, ze kunnen zich ook niet, uh, niet splitsen. Mm -hmm. Er zijn maar een x aantal agenten beschikbaar s'nachts. Dus daar zul je het dan mee moeten doen. Maar door de band moeten we toch gewoon zeggen... dat de tijd heel kwet is. Ja. En als die niet kwet is, dan is daar altijd een uh, zeer duidelijk excuus voor te vinden. En, en dat, is, dat is omdat je zeg maar in hetzelfde veld uh, zit, weet je dat dat kan gebeuren. Dus heb je daar ook, ook begrip voor? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar ik moet zeggen, het, dat komt maar sporadisch voor hoor, want wij werken dus alleen maar straks. Mm -hmm. En ja, dan heb je dus minder te maken met, uh, met veel kleine kopstaart, uh, botsinkjes en dergelijke... waar mensen nog steeds de politie voor bellen, terwijl ze het zelf af kunnen. Ja. De afhandeling daarvan. En uh, ze hebben dus eerder tijd om zich te wijden aan... Uh, maar ja, nuttige zaken, zullen we het maar even voorzichtig noemen... Mm -hmm. Nou kan ik me ook voorstellen dat je, omdat je zelf in de beveiliging zit... dat je, um, ja, ik, ik zal niet zeggen een competentiestrijd hebt met de politie... maar dat je het denk ik graag zelf wil afhandelen... in plaats van dat je de politie erbij moet roepen. Ja, maar wanneer er sprake is van een effectieve inbraak bijvoorbeeld... Ja. dan moet ik sowieso de politie waarschuwen. Want um, ja, je weet niet in hoeverre dat er uh, ja, gevoelig materiaal is meegenomen. Dus dan wordt de... De eigenaar of de WA of de WA, dus ik geef dus een en waarschuwingsadres. Degene die sleuteldrager is, die wordt gewaarschuwd, maar ook de politie. En dat is gewoon standaard. In het geval van effectieve inbraak wordt de politie gewaarschuwd, hoe dan ook. Ja, en uh, die komen dan uh, om, om het werk verder af uh, te maken um, waar jij voor uh, geroepen bent. Heb je vannacht al uh, alarm gehad? Ja, maar de meeste alarmen gelukkig zijn dus lozen. Ja. De apparatuur tegenwoordig is zo geavanceerd dat een voor een bewegingsmelder voorbijtrekkende spin al het alarm in werking zou kunnen zetten. Het lijkt me toch wel frustrerend als je iedere keer gaat en dat het dan loos alarm blijkt te zijn. Nou ja, <lacht> dat lijkt zo, maar dat valt toch eigenlijk best eens mee hoor. Ja. Dat frustrerende. Want dan kom je dus pas later achter. Op het moment dat je een alarm doorkrijgt, is het een alarm. Hoe dan ook. En daar kom je pas ter plaatse achter of het een effectieven is of dat het een alarm is. En ja, nou, ik geloof niet dat je dat zo uh, frustrerend werkt. Want uiteindelijk wil je toch het liefste voor alle betrokkenen dat er zo min mogelijk schade natuurlijk is. Ja, en dat je natuurlijk uh, ieder alarm weer opnieuw serieus uh, neemt als dat uh, afgaat. Natuurlijk, ja. dat wel. Je moet scherp blijven wat dat aangaat. Ja. Alles ja, dat dus nooit uh, nooit je werk goed kunnen doen. Nee, dat, dat lijkt me ook. Nou, je, je moet de hele nacht nog? Ja, tot zeven uur. Nou, dan wens ik je veel sterker erbij. En uh, hopelijk uh, dat er ook uh, uh, niet al te veel valse alarmen meer uh, tussen zitten. Heel fijn. Oké, okay, dankjewel. Blijf luisteren. Ja, ja, hartstikke goed. Want we hebben het vannacht in Kaarsloon Zomereditie... over uw ervaringen met hulpdiensten. De politie, de brandweer, ambulancepersoneel heeft u daar ervaringen mee. We krijgen van een aantal hulpverleners die zelf ook actief zijn. Bijvoorbeeld op Twitter krijg ik een van Jeroen Koten. En die twittert, ja, ik ben hulpverlener. Denk dat de burger zich te weinig beseft dat sommige zaken gewoon tijd kosten. Niet alles kan direct. Geen geduld meer tegenwoordig, zo tweet hij. Ik uh, ga eens kijken wat de volgende bellen Roland uh, te vertellen heeft. Dag Roland, goeienacht. Je hebt ook gebeld naar 0800-1121. Ja. Ja, jouw ervaring Roland. Ja, ik uh, was uh, bij werkzaam bij Enexis, een uh, bedrijf uh, in Groningen. Aan het winstschoon door het diep. En daar was een vreemde geur wat door het uh, gebouw heen uh, zich verspreidde. Ik zag mensen flauw vallen en ik uh, waande mij een weg om naar buiten te kunnen komen. Mm -hmm. waarna een kwartier ik uh, in ademhalingsproblemen kwam. O, jee. En uh, al snel, het uh, ambulancepersoneel kwam heel snel aan, dus uh, dat was uh, goed geregeld. Uh, en uh, ik zou aan de zuurstof worden aangesloten, alleen ze waren mij vergeten om het apparaat ook daadwerkelijk aan te zetten. Oh. En dus uh, ja, en tot heden ten dagen heb ik nog steeds een beetje wat last uh, ervan. Uh, hoe, hoe lang is dat geleden? Dat was uh, 2009, uh, dacht ik, uh, in yeah. juni. En dat, dat, had dat te maken met een soort paniek? Of waar, waar kwam het door, denk je? Dat uh, werd wel in de kranten van RTV Noord en Dagmar van Noorden uh, inderdaad uh, gesuggereerd. Ja. Alleen, ja, ik weet niet uh, waar het uh, echt uh, door veroorzaakt wordt. Dat de oorzaak is ook niet te achterhalen. Daar waar de brandweer uh, na een uur kwam om uh, te meten... of er ook schadelijke stoffen in uh, de omgeving uh, waren gevonden. En dat uh, ja, die lucht, schadelijke luchten uh, waren al verdwenen... Ja. En, maar ik heb nog wel steeds last van uh, ernstige vermoeidheid uh, daardoor. En ook uh, een tijd last gehad van tinnitus, dat drie maanden heeft aangeduurd. Ja, wat, wat is dat? Tinnitus is een soort oorzuizen, waardoor je een oh ja. hoge pieptoon in je oren hoort. En, en ik kreeg nergens meer rust uh, in ieder geval. Nee. En uh, ook een collega van mij uh, zou aan het zuurstof aangesloten worden. Maar op een gegeven moment werd hij ook uh, op een onduidelijke manier uh, uitgezet. En er uh, waren nog mensen, ja, die, die waren nog hulpbehoevend... terwijl ik het ambulancepersoneel aan het roken zag. Oh. Dus dat gaf geen bevredigend uh, gevoel. Uh, nee. Ik heb daar ook een klacht via het ambulancepersoneel in Groningen ingediend. En hoe werd daarop gereageerd? Nou, de klacht is op zich uh, ja, goed afgehandeld. Uh, ze hebben netjes een antwoord daarop uh, gegeven. Alleen, uh, ze, uh, ze stellen steeds bij elke zin wat ze schreven... het is niet schadelijk voor uw gezondheid geweest. En het personeel uh, had even pauze... en. Uh, maar uh, we vonden het niet, uh, we stelden het niet op prijs dat ze inderdaad aan het roken waren. Mm -hmm. Dus daar uh, zijn ze in ieder geval wel op aangesproken. Uh, wat dat ja. betreft. Um, en, en en voor jou, want je zegt ja, ik heb nog steeds uh, uh, gevolgen daarvan. Ja, um, ja. dat als ik elke keer weer wat, ik heb ook een uh, reuk. Ik kan niet zo goed meer ruiken, maar als ik wat ruik, dan raak ik nog wel in paniek en dan denk ik van, uh, waar is hier de nooduitgang? Uh? Ja. Dus dat, heb ik, ja, dat neemt wel weer wat af natuurlijk. Ik kijk dan naar mijn collega's. Oh ja, die blijven ook rustig zitten. Dus uh, waarom ik dan niet? Uh, dus je probeert het een beetje weg te uh, morvelen zeg maar, in je gedachten. Het, het klinkt haast alsof je daar nog um, hulp voor nodig zou hebben. Ja, ja dat denk ik wel. Uh, ja, ik, ik krijg ook binnenkort hulp. Dus uh, dat mm -hmm. is wel noodzakelijk denk ik. Uh, ja. En uh, ook collega's klaagden over dat ze een wollig gevoel na die dag in hun hoofd hadden. Ja. En dat bleek dat de luchtinstallatie op de begaande grond zat. Daar waar de luchtaanvoer zat. En dat waren ook bouwwerkzaamheden op die dag. Waar iemand met een dieselgenerator vermoedelijk uh, voor de luchtinstallatie is gaan werken. Uh. En dat leidt niet echt tot uh, geva ja, gevaarlijke situaties. Uh. Ja, dat, dat snap ik. Nou, dat, Het is een verhaal met, met dus nog um, voor jou in ieder geval uh, uh, stevige gevolgen. Ja. Um, dankjewel voor het bellen, Roland. Ja, graag gedaan. Goeienacht. Goeienacht als u uw verhaal kwijt wil over uw ervaringen met ja, politieagenten. Bijvoorbeeld is ze bij u ingebroken en uh, zijn ze langsgekomen. Hoe, hoe, hoe deden ze dat? Was dat snel? Was dat adequaat? Uh, heeft u nog contact met ze uh, na afloop gehad? Um, met, met ambulancepersoneel, ik zeg dit ambulancepersoneel... maar ik bedoel gewoon ambulancepersoneel. Um, ja, de, de ervaringen daarmee, hoe was dat? En je hoort de laatste duidelijk wel van dat um, er te weinig geduld is... als er ingegrepen wordt, als er geholpen wordt... dat het allemaal snel, snel moet. Misschien dat u daar als hulpverlener zelf ook ervaring mee heeft. U kunt bellen 0800-1121 en mailen. Mag naar kazeluna.ncv.nl Mevrouw Scholten heb ik aan de lijn. Dag mevrouw Scholten. Goeienacht. Ja, wat zijn uw ervaringen? Nou, het is een vreemd verhaal, maar wel een heel mooi verhaal. Ja. Ruim 40 jaar geleden uh, heb ik een motorongeluk gehad. Ik werkte in Veldhoven. Ik was op weg naar mijn ouders in Zwolle. Het, het was weekend. En uh, in Graven, daar sloeg een tegenlichter vlak voor mij linksaf. En daar klapte ik op. Nou, ik had een hele hoop botbreuken, ook openbreuken. Dus bloedverlies, vochtverlies. En ik dreigde in uh, shock eigenlijk te raken... Of, was er al half in. Mm -hmm. um, het duurde lang voordat de ambulance er kwam. Want er was net daarvoor een ander ongeval gebeurd. Daar waar de ambulance heen ging. Dus er moest een andere komen uit een andere plaats. Ik weet niet waar vandaan. Uiteindelijk kwam die. Ik ben ingeladen. En um, nou, dan lig je daarin. En er zit dan zo'n ambulancebroeder uh, bij je. Die ondanks mijn motorkleding alles maar dekens over me heen legt, Want ik had het zo verschrikkelijk koud. En die vroeg waar, waar ik vandaan kwam, ja van Veldhoven, wat doe je daar dan? Ja, ik werk daar. Ja, waar werk je dan bij en Oh, zijn zwagen werkte daar ook. Welke afdeling werk je dan? Ja, die en die afdeling. Nee, zijn zwagen ook. En uh, wat voor kantoor dan? Ja, daar, oh, zijn zwagen ook. En ik viel van de ene verbazing in de ander. Dat ik dacht, nou dat is toch wel heel toevallig dat ik uitgerekend de zwagen van een collega dus van mij uh, heb... Uh, ja. Nou, zo is de rit overbrugd naar het Radboudziekenhuis. En ik weet alleen nog dat ik op de onderzoektafel op een of andere manier terechtkwam, en daarna was ik weg. Achteraf ben ik dat nagegaan over een zwager, met een, he, die dus een ambulancebroeder als zwager had. Nou, er was helemaal niets van waar. Oh? Maar die man die liet mij van de ene verbazing in de andere rollen, om me bij mijn positieve te houden. Oh. En, en, om te zorgen dat ik niet verder in, in shock wegzakte. Ja. En dat vond ik zo bijzonder. Uh, het is al heel lang geleden en, en ik zal het nooit vergeten. Nee. En heeft u geprobeerd nog weer contact te krijgen met uh, de, die ambulance-medewerker? Ja, dat is, ja en dat, maar dat lukte op een gegeven moment niet, en, uh, want die was er niet. Was, ik weet wel dat hij in Schijndel woonde. Uh, zover uh, was ik dan wel, maar uiteindelijk, ja, ik heb ook een hele tijd in het ziekenhuis gelegen. Dus. Mm -hmm. um, had, ja. had u hem graag willen bedanken voor, voor dat hij ervoor gezorgd heeft dat u dus niet in shock raakte? Ja, eigenlijk wel. Want ik vond het ontzettend knap. Wat hij... Heel veel later heb ik zelf een, een EHBO-cursus gedaan. En toen ben ik er veel meer van gaan begrijpen. He, toen onderging ik het alleen maar. Ja. En, um, want een van de dingen die je leert is: hou mensen aan de praat, hou ze bij bewustzijn. En uh, ja, dat heeft die man ontzettend goed gedaan. Ja. Hoe, hoe was dat overigens om die andere rol uh, te krijgen? Om dan, ja, als u EHBO uh, leerde om, om iemand te helpen, heeft u dat ook in de praktijk kunnen brengen? Ja, een paar keer. Uh, ik heb motorrijles gegeven en dan, ja, dan gebeurt er nog wel eens iets. Ja. En uh, ja, dan, omdat je zo heel veel op de weg zit, uh, ja. Uh, dat, dat is dus ook, ja, dat, je kunt in ieder geval mensen geruststellen. Uh, je raakt niet in paniek. Dat, dat voor een aantal jaren terug uh, was ik in uh, Duitsland. En een motorrijder voor mij, die. klapte op een auto die ineens uit een parkeerhaven wegreed. En uh, nou, die man was dus gewond. En in die auto dus zaten ook kinderen die helemaal overstuur raakten. Uit een bakkerij daar. Waar, waar het gebeurde, daar stormde iemand naar buiten. Echt zo'n, maar zeggen, zo'n typische gretel figuur, uh, Stevig en met zo'n grote blonde vlecht. Nee. Nou, die ging met die gewonden aan de gang. En legde hem in stabiele zijhouding. Terwijl die man gewoon bij bewustzijn was. En helemaal geen ademhalingprobleem of wat ook had. Maar ik dacht, nou ja, doe maar. Dus toen ben ik me met die kinderen gaan bezighouden. Nee. Gewoon om ze gerust te stellen en... Uh, ook om de situatie een beetje af te schermen, omdat er nog ander verkeer reed ook. Maar je weet dus wat beter wat je moet doen. En dat is heel prettig. Ja, Het geeft een soort zelfvertrouwen om in actie te komen. Ja, precies. Ja. ja. ja. En dat, nou, dat is goed dat u die cursus gedaan heeft en dat het ook in de praktijk heeft kunnen brengen. Dank u wel, mevrouw Scholten, voor uw verhaal. Graag gedaan. En nog een hele goede nacht. Ja, u ook. We hebben het dus over uh, het hulpverlenen, over uh, ja, ervaringen daarmee... over um, ja, wel eens uh, gebruik van moeten maken dat de ambulance uh, kwam. En, ja, was, dat, was dat snel? Had u het gevoel dat u lang moest wachten? Hoe, hoe waren ze? Nou, dat horen we graag um, van u. U kunt bellen 0800-1121, gratis telefoonnummer, NCV.nl En uh, twittert u, gebruikt u dan uh, hashtag of hekje kazaluna. We draaien ook uh, muziek uh, dit uur, bijvoorbeeld van Philippe Laville.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 Il est sa vie de bien étrange, que l'on appelle la part. La Ville was dat in Casaluna zomerditie. Deze nacht over ja, de hulpverleners, over mensen die in actie komen... als u hulp nodig heeft. De politie, de brandweer. Ik krijg een mailtje van Jeroen Teschelling uit Apeldoorn. Die zegt, onlangs zag ik in de bejaardenflat tegenover mij... een regelmatig knipperend licht en vermoeden... dat er een bewoner signalen probeerde af te geven... wegens een val of iets dergelijks. Hij belde het nummer van de politie. Binnen vijf minuten waren ze aanwezig. Nou schrijft hij, het bleek loze te zijn, namelijk een galerijlamp. Een galerij Toch drukte ze me op het hart om bij dit soort vermoeders vooral te blijven bellen. Kijk, zo schrijft Jeroen, zo hoort het. Nou, verhalen als deze, daarover mag u bellen naar 0800-1121. Ik heb Lex aan de lijn. Dag Lex, goeienacht. Goeienacht, hallo. Hallo. Ja, wat is uh, jou overkomen? Uh, wij hadden op een ochtend... Nog ergens om nu of zes ochtends dat we opeens gestommel op zolder hoorden. Ze dus we werden er wakker van en ze zei, dat zou een inbreker kunnen zijn. Mm -hmm. Dus ze hebben toen heel stil 112 gebeld. En nou, binnen enkele minuten was de politie ter plaatse. Dat ging echt heel snel. En hoe, hoe was dat om te moeten bellen? Zo van oh, ik, we hebben misschien een boef in huis. Uh, eng. Ja? Ja. Uh, mijn partner die had toen nog zoiets van: ja, kan je hier wel 112 voor bellen? Ik zeg: nou, dat wil ik maar wel gaan doen. Ja. En dat vond de politie ook goed? Ja, dat vond de politie goed. Ja. Die hebben er in ieder geval nooit iets over gezegd. Nee, nee, precies. Dat het geen alarmsituatie was. Nee, want ze hebben dus ook daadwerkelijk iemand uh, aangetroffen? Ja, ze kwamen aan en uh, zijn onmiddellijk met veel geluid de trappen opgestormd. Zodat de inbreker in ieder geval zou merken dat er mensen aankwamen. Mm -hmm. Want ze wisten natuurlijk ook niet of hij gewapend was of iets dergelijks. Maar die is toen uh, uit het zolderraam geklauterd en uh, dacht ik land wel op straat. Nou, daar was het vrij eenvoudig om te arresteren, want die had uh, enige gebroken botten. Och, ja. Hij heeft het wel overleefd, maar... Uh... Ja, en, en, en was het ook dat je daar bewondering voor had? Dat ze met, met ook al waren ze misschien uh, gewapend, uh, uh, toch uh, naar boven renden? Nou, waar ik vooral verrast van was, dat ik had me absoluut niet gerealiseerd... dat ze dus met veel kabaal en stormend, uh, stampend op de trap omhoog zouden lopen op die zoldertrap. Ja. Ik dacht, die gaan er zachtjes heen. Ja. En uh, verrassen de man... Maar dat was blijkbaar absoluut niet volgens de instructies. Dus, uh... Want uh, het, het moest wel duidelijk zijn dat er uh, ingegrepen ging worden. Ja, zoiets. Uh... Ja. En um, bleek de dief wat te pakken uh, gekregen te hebben? Ja, die had een aantal dingen al. Hij had de eerste verdieping al doorzocht en had al een aantal spullen bij de trap neergelegd. Maar die had zoiets van: nou, als ik straks op de terugweg uh, er langs kom, neem ik ze wel mee. Dus uiteindelijk is er niks uit het huis verdwenen. Mm, oké. Okay. Dus dat viel gelukkig wel mee. Maar ja. ik was erg blij dat ze heel snel kwamen en ook. Uh, blijkbaar in, door hun opleiding gewoon goed wisten... wat ze op dat moment wel en niet moesten doen. Ja. En ze zeiden later ook van... jou: ja, waarschijnlijk is die inbreker het raam uitgekomen... omdat hij een voorwaardelijke straf nog had... en hoopte dus toch niet gearresteerd te worden. Ja, dat, dat kan natuurlijk uh, heel goed. Wat, wat hebben jullie vervolgens uh, gedaan? Het, het, het, het raam extra op slot? Wat heb je gedaan om je beter te beschermen? Uh, eigenlijk niet veel, nee. nee. Ik zit even te denken bij... Maar... Nee, we hebben geen andere maatregelen. We wisten natuurlijk ook dat we vrij snel daarna zouden verhuizen. Ja. Want we hadden toen al uh, huis elders gekocht waar we nu wonen en uh, toen was dat al voorzien. Dus we hadden nou ja, laat maar verder. Ja, ja precies. Dus, uh... Want ik, ik woonde daar al meer dan tien jaar en het was één keer gebeurd. Nou, de kans dat het twee keer vlak achter elkaar zou gebeuren leek mij erg klein. Ja. Nou, um, bewondering begrijp ik. En ook um, tevredenheid over het optreden van, ja. uh, van de politie ja, bij jullie. Ja, ik ben zeer tevreden over het kordaat optreden. En ja, uiteindelijk heel effectief dus. Uh, ja. Want de jongen is gearresteerd en voordeeld. Ja. Dank je wel uh, Lex voor, ja. voor het bellen. Oké, okay, graag gedaan. En een goede nacht verder. Ja, succes met het programma verder. Ja, Daag. dank u wel. Um, u kunt ons nog steeds mailen. Uh, Ksloenen uit ncv.nl Zometeen heb ik nog een mailtje van Ellen. Maar eerst ga ik even naar Alex. Alex, goede nacht. Ja, we hebben het dus over ja, naar aanleiding van Noorwegen. Het, het is, uh, uh, daar gaat het over dat de politie uh, niet snel genoeg zou zijn geweest. Nou, de politie ont ontkent dat, dat ze uh, snel hebben opgetreden. En naar aanleiding daarvan praten wij in Casaluna vannacht over uw ervaring met de politie en met de brandweer. Um, wat zijn jouw ervaringen? Ja, bij mij was het erop uh, twee keer ingebroken. En uh, na aanleiding van de inbraak had ik ook uh, in eerste instantie had ik wat sloten veranderd. En uh, bij de tweede keer heb ik, uh, Na de tweede keer heb ik eigenlijk een camerasysteem uh, laten plaatsen om, uh, om, ja, om gewoon te zorgen dat, uh, dat je als er iets nog mocht gebeuren dat het op, uh, op camera staat. Mm -hmm. Maar ja, ik kwam de derde keer kwam ik, uh, ik s'nachts thuis om half vier. En, uh, en ik liep eigenlijk uh, de woonkamer in. Toen hoorde ik gestommel boven. En ik keek in de tuin. Er stonden twee, uh, twee in mijn tuin. En eentje stond, ja, was waarschijnlijk boven. En ik zag er nog eentje bij de buurman uh, staan. Dus ik denk, nou, eerst maar politie bellen, want ze zijn op inbreken. Dus ik wist alleen niet of ze bij mij of bij de buren bezig waren. Ja. Heb ik uh, eigenlijk gelijk uh, direct de buurman gebeld. Nou, die keek eigenlijk van aan van: ik zie er eentje bij mij hier op het dak staan. En, ja. uh, maar die waren dus bij mij uh, in huis geklommen. Die waren bij mij en aan de zijkant waren ze naar binnen gegaan en die zaten dus boven in mijn in mijn, in mijn kamer. Dus ik ben eigenlijk de keuken ben ik ingeslopen. Ik heb een mes uit de laag vandaan gepakt. De politie had ik al gebeld en uh, ja, ik, het was natuurlijk al de derde keer en de eerste twee keer hadden ze al spullen meegenomen. Ja. En op het moment dat je uh, binnenloopt, word je, word je eigenlijk een soort van, ja, je krijgt zoveel adrenaline. Dat je, ja, ik, heb, ik heb gewoon een mes gepakt en ik, uh, op een gegeven moment de buurman zei, wacht maar even, want uh, ik, ik ga achterna, want ze achterna. op een gegeven moment hoorde ze dat ik thuis was. Toen zijn ze weggelopen. En uh, daar ben ik achterna gegaan. Toen gingen er ging twee, gingen een zijstraat in. En eentje ben ik, die ging de andere kant op. Ik denk dat loop ik die achterna. Die ging op een gegeven moment de steeg in. Ik denk nou, dat kan die nooit uitkomen, want die, die loopt dood. Die loopt ja. De verbinding lijkt weggevallen met uh, Alex. Ik probeer nog even. Ja, nee, inderdaad, de verbinding is, is weggevallen met Alex. We gaan even kijken... Of we zometeen nog Alex te bakken kunnen krijgen. Um, laten we dan maar even snel naar Josephine gaan, want die heb ik ook ja. aan de lijn. Josephine, goedenacht. Hallo, dag met Josephine. Ja. Ik viel net in jullie uitzending toen die meneer zijn verhaal vertelde over ontzettende rookontwikkelingen in een bedrijf. Ja, dat was Roland. Dat was Roland. En er was rook afbrand met een heleboel rook. Ja. En toen kwam de ambulance en die hebben het allemaal keurig weer opgelost en geregeld. Nou, niet helemaal omdat ze vergeten waren om uh, de zuurstof uh, aan te sluiten. Ja, dat begrijp ik. Ja. En toen was het grote probleem voor die meneer, toen het allemaal achter de rug was... dat ze een sigaretje opstaken. Ja. En daar heeft die meneer een klacht over ingediend. Ja. Nou, dan wil ik het nu even opnemen voor al die mensen die in heel Nederland hard werkt op die ambulances. Mm -hmm. En dat zijn zeer gemotiveerde mannen en vrouwen. En dat ben ik zelf niet hoor. Want ik kom uit een hele andere discipline. Ja. En dan vind ik het toch schandalig. Hoe, de, hoe haal je het in je stomme kop om daar nog een klacht in te gaan dienen... ...over een ambulancebroeder die zich toch heel hard werkt... En die dan even een sigaretje opsteekt. Ja, maar en dat is dit... buiten, dus ja. waar heb je het over? Maar De in dit geval, als, ik het, als het, ik het verhaal van Roland uh, uh, hoorde, ging het omdat dat het bij hem niet goed ging. En nee. uh, dat vervolgens uh, het personeel wel um, bezig was om een soort pauze te houden. Terwijl hij en een, en een collega uh, zuurstof nodig hadden en dat niet kregen. Ja, nee, dat is natuurlijk een groot misverstand geweest. Maar dan ja. ga je toch geen klachten of indienen. Die mensen doen toch allemaal vreselijk hun best. Ja. Daar heb jij bewondering voor, voor wat ze doen. Ja, ik bedoel, er gaat overal wat mis, bij jullie gaat het ook wel eens mis. Zeker, ja, uh, absoluut. In mijn, in mijn werk vroeger ging het over mis, maar om daar een klacht in te dienen... omdat die mensen sigaretjes aan staan te roken. Ik wil alleen even bij deze ambulancepersoneel ondersteunen... waar ik alleen maar ontzettende goede ervaringen mee heb gehad. Ja, wat, wat voor ervaring uh, was het? Ja, ik ben eens een keer gevallen en het huis uitgetakeld door de brandweer en het ambulancepersoneel. Oh, dat, dat lijkt me heel wat als je je huis uitgetakeld moet worden. Ja, één hoog, dat zal je wel moeten. Maar ik, los daarvan, ik. Ik heb vaker mensen te maken gehad. Ik vind het prima, geweldige mensen. En overal worden fouten gemaakt. Kijk, ja. en als hij nou iets te zeggen heeft dat hij geen zuurstof kreeg, oké. Okay. Maar om dan een klacht in te dienen dat ze een figeretje gingen is roken. Nou, volgens mij ging de klacht over dat hij geen zuurstof kreeg. Maar, um, maar even Jozefie nog, hoe, hoe is dat als je je huis uitgetakeld wordt? De, de, heb je dan het gevoel van, oh jee, ik word nu wel heel erg ook bekeken door iedereen? Of ben je daar dan helemaal niet mee bezig? Een krantje van bewusteloosheid iedere keer. Mm -hmm. En af en toe denk je, ik zit in de bomen, dus ik zal wel in de hemel zijn. Dat is apart. <laughs> Omdat je zo hoog bent. Ja. En ik had toch een leuke buurman, later hoorde ik dat, die het allemaal te filmen heeft vastgelegd. Yeah. Dus ook in mijn straat wonen krankzinnigen, want dat doe je natuurlijk niet. Nee, nee. Dat, maar, dat... Het is een bijzondere ervaring, kan ik je vertellen. Ik kan me dat uh, goed, goed voorstellen, hoe dat uh, apart geweest moet zijn. En je hebt het filmpje van de buurman dus ook nooit willen zien. Nee, ik heb het weer van andere buren gehoord dat hij dat uitgebreid heeft staan filmen. Ja. Maar je, gaat, je bent heel hoog en je ligt natuurlijk gestabiliseerd op een houten plank. Ja. Op zo'n kraan van de brandweer. En ik lag ineens tussen de gouden regen van mijn buren... Ja. Deed ik even mijn ogen open, werd ik even wakker. En toen dacht ik, god, ik ben vast in de hemel, tussen de gouden regen. Ja. <lacht> en en de, de hulpverleners heb je toen weer even met, nou, in dit geval ging dat moeilijk, met beide benen op de grond gebracht. maar wel Ja, en die hebben me fantastisch. Dus daarom wil ik gewoon, mensen werken hard, doen hun best, maken ja. ook fouten. Worden vaak lastig gevallen, zoals je weet. Ja. He, mensen hebben korte lontjes. En wat er ook gebeurt is, is er gebeurd, maar... Je pleidooi is duidelijk. opnemen en een pluim voor al deze harde werkers. Van Jozefine. Dank je wel, Jozefine. oké. Okay. Dank je wel. Fijne uitzending. Dank je wel. Dag. dag. We gaan namelijk weer even terug naar uh, Alex. Want Alex was uh, te, uh, aan het vertellen, toen de verbinding uh, verbroken werd, over dat hij um, ja, uh, een, een dief um, achterna zat. Die was vervolgens in een steegje terechtgekomen. Te en toen wil je, volgens mij, gaan uh, vertellen, uh, Alex, denk ik, uh, hoe dat afliep. Kijk, ja, ik wist eigenlijk niet waar ik gebleven was, want ik hoorde het, uh, ik hoorde dus, dus, ja. in 196 en ik weer willen. En dan was ik al weg. Maar het viel gelukkig mee. Ik was, ieder was er in ieder geval ja steeg gegaan en uh, ja, die jongen ging er ook in. En toen hoorde ik niet starten en ik dacht eigenlijk een scooter of zo. Maar in uh, ja, de want, die steeg was niet echt heel breed. En toen kwam er eigenlijk een open korsa uitrijden. En uh, ja, ik, weet je, is, dan ga je naar het kenteken. Want ik, ik heb eigenlijk nog met het, heel gek met het mes op het dak geslagen. Ik heb, ik, heb, ik heb een kenteken heb ik, in mijn hoofd uh, opgenomen. Je mag natuurlijk nooit met een mes daarachteraan gaan. Want als de politie dat behoren uh, krijgt, dan heb je natuurlijk een probleem. Want je mag, je mag je eigenlijk niet uh, wapenen. Maar ja, goed, uh, wat doe je als ze als een paar keer in je huis gaan staan? Ja, je denkt op dat moment, denk je niet. Ja, ik dacht ja. niet nou, Ik voelde mij echt uh, gewoon... Uh, ja, eigenlijk, uh, je voelt zoveel adrenaline door je lichaam heen stromen dat je dat je gewoon denkt van ja ik pak ze weet je wel ik moet ze gewoon hebben want uh, het gaat niet meer gebeuren dat ze bij mij in mijn huis staan. Nee, het, het was voor de derde keer vertelde je. Um, de politie kwam de de, de eerste keren en, en nu duurde het wat langer voordat ze uh, daadwerkelijk kwamen. Dus ik woon in Noordwijk en dat is, ja, het, was, uh, het gek is dat het bureau zit echt een minuut bij mij vandaan, maar de auto moest vanuit Hillegom komen. Ja, het duurde was echt gewoon vanuit, vanuit... Ik heb gekeken achteraf, vanaf, de, vanaf het belmoment tot aan dat het, we kwamen, was het uh, iets van 16, 17 minuten. Ja, dat is vrij lang. Ja, en de, het was s'nachts om half vier volgens mij. Ja, het was half vier s'nachts. Ik kwam een optreden en uh, ik kom binnen. En ja, het is zo raar, zo'n rare gewaarwording dat je dan... Uh, geconfronteerd wordt met die, met, met die lui. En de, ja, het is ook, ja weet je, het is de eerste nacht, ik heb het nu nog steeds, want ik slaap vanaf dat moment slaap ik eigenlijk heel licht. Ik word elke uh, ja piepje word je wakker, want ja je denkt ze zijn weer, ze, ze zijn weer bezig. Maar nu heb het voordeel van nu zo, ik heb het helemaal huis helemaal vol met de warm, overal als er maar een deur of een raam open gaat, dan, dan gaat het warm gelijk af. Ja. Maar ja, je schrikt, uh, ja, je, je, ja, je bent gewoon uh, aan lekker, je bent gewoon wat uh, meer op je hoede. Ja, en uh, nou ja, ik begrijp dat de dieven niet uh, gepakt zijn. Nee, het, ja, het kenteken, ik heb het honderd keer in mijn hoofd voorbij laten komen. Ik heb achter nog eens zitten denken van, joh, misschien moet je onder de hypnoze om het kenteken alsnog naar boven te krijgen. Maar het kenteken wat ik opgaf van de politie klopte dus niet. Nee. Uh, ja, Het kan ook een gestolen voertuig zijn met een ander kenteken erop. Want uh, de match met de auto, die klopte niet. En Het kenteken klopte ook niet, ze kregen geen, uh, geen match erop. dus. Uh, yeah. nee. dus ja, dat, nou... ja, Dat is dan wel jammer dat je dat, uh, dat, dat meemaakt. Maar ja, goed, weet je, dit is wel een camerabeelden, want die jongens staan gewoon met capuchons. Je ja. staat gewoon echt op de camera gedeeld. Je ziet ze ook gewoon echt het dakje opklimmen bij de buren. Het raam open doen bij mij. Zie je ziet gewoon zelfs op een gegeven moment de camera's wegdraaien. En uh, ja, en op dat moment, ik geloof dat ik vijf minuten later kwam ik binnen en, en, en het, het raar op de camerabeelden Dus dat je, je ziet eerst iemand ook nog aanbellen bij mij aan de voordeur of ik thuis ben of niet. Dat vind ik, de, dat vind ik nog het meest frappante. Dat vannacht om half vier iemand gaat aanbellen of, of op de deur gaat voelen aan de voorkant of ik thuis ben. Ik moet, ze moeten gewoon geweten hebben dat ik niet thuis ben. Ja. En het raar is dan of ze dat ook dan uh, van een agenda hebben van mijn site ofzo of hoe ze dat ook uh, weten, maar ze wisten gewoon dat ik weg was. Ja. Ja, als ik dan thuis kom en je, wordt ermee, ja, je krijgt die confrontatie, dan is het best wel, uh, best wel heftig. Ja, dat, dat, dat lijkt me zeker. Um, ja. ga, ga je nu anders, uh, wat je zegt ik slaap er lichter door, maar ja. doe je andere dingen? Nee, nee, ja, nee. Ik, ik slaap gewoon wat, wat lichter. Maar uh, ja, je bent gewoon uh, van meer dingen word je wakker. En uh, ik is niet zo dat ik ben niet bang aangelegen ofzo. Dus het is niet zo dat ik dat ik er bang voor ben op het moment dat ik denk van uh, nu staan ze in mijn huis. Of uh, hey, mijn zus zegt ook van joh, misschien hebben ze volgende pistool bij. zich. maar ja, goed, dan, dan denk ik nog, dat ik nog hetzelfde zou doen. Ik weet het niet. Hè. Het is gewoon uh, een bepaalde actie die je onderneemt op dat moment. En uh, ja, die angst, ik ken die angst ken ik niet. Dat ik, het is niet zo dat ik bang uh, of, of, of ja of angstig ben. Maar het is gewoon rot dat ze in mijn huis zijn geweest. Weet je wel. ze hebben gewoon aan mijn spullen gezeten. De eerste twee keer spullen meegenomen. De derde keer kwam ik dan op tijd binnen zodat ze eigenlijk niks hebben mee kunnen nemen. Maar ja, je schrikt, die schrikt toch. En uh, ja, en ik het is nu ook zo dat je gewoon dat ik nu gewoon vanaf mijn auto naar mijn huis heb ja, ik ook gewoon een noodknop zitten. Mocht het zo zijn dat ze me daar op dat stuk. Iets doen, dan, dan kan ik dat alarm indrukken en dan, uh, ja, dan gaat het alarm bij de, Dan gaan alle bellen rinkelen en dan... Uh, als het goed is, komen de politie dan gelijk gealarmeerd. Ja, nou, laten we hopen, Alex, dat dat niet nodig is. Nee, ja, ik hoop het ook, maar uh, het, is, het is eigenlijk heel vervelend dat... Weet je, het is... Ik, ja, ik, ik snap het niet... Uh, laat, ja, je, je maakt zoveel mensen, maak je bang. En, en vooral uh, oudere mensen, weet je, hoe vaak die overvallen worden en, uh, en beroofd. Het is echt te zot voor woorden. En af en toe denken we wel waar gaat het heen met, met, met, ja, met de maatschappij? Maar ja, het is ook... Ik weet het niet, dat wordt misschien bij deze tijd meer, meer werkeloze mensen gaan toch andere dingen misschien doen om geld bij elkaar te sprokken. Of, ik heb wel eens gezegd van jongens gaan allemaal werken, ja, misschien eh, zitten het er voor sommigen niet in en moeten ze dat soort dingen doen. Maar eh, je weet gewoon niet wat je bepaalde mensen aandoet. En eh, ja, dat vind ik eigenlijk wel eh, het minste, ja, het, ja, het ergste eigenlijk, wat je, wat je andere mensen gewoon aandoet. En mij hebben ze wel geen geweld aangedaan of weet ik wat, maar het gebeurt natuurlijk vaak zelf ik heb ja, ook dat vrienden, gewoon, uh, bij iemand uh, kwamen ze binnenlopen en hebben ze gewoon bij die man hebben ze echt een pistool of zo opgezet. En bij zijn vrouw, en ja, hij moest mee naar de kluis, zijn vrouw, die werd vastgebonden. Ja, weet je, dus dat soort dingen, ja, die mensen vergeten dat nooit meer. Die zijn, die, die zijn gaan verhuizen, die durfden daar niet meer te wonen. Ja. En is toch een zot voor woorden, weet je, door anderen dit soort uh, consequenties eigenlijk. Dat je niet wat ze aanrichten. We gaan maar hopen dat het je nooit uh, overkomt. Absoluut niet, absoluut niet. Ik dank je wel. Graag gedaan. En een goede nacht, nog veel. Dank je. Um, we krijgen een uh, mailtje van Ellen. Um, die zegt ook, uh, goedenacht. Ja, schrijft ze, uh, toen ik uh, nog jong was, werd er een alarminstallatie bij ons thuis geïnstalleerd. De eerste paar keer dat wij, ik en mijn zussen, door het alarm waren gelopen... kwam de politie gelijk aan de deur. Maar dat hield op een gegeven moment op, want daarna gingen ze eerst bellen als het alarm afging. En later hebben mijn ouders de mobiele telefoons maar in gebruik genomen... zodat zij bericht zouden krijgen als het weer zover was. Kortom, uh, hulpdiensten zijn vaak gekomen, maar nooit echt nodig geweest, zo schrijft Ellen. Dankjewel. Um, u kunt bellen met het telefoonnummer 0800-1121... als u verhalen heeft over bijvoorbeeld uh, politieagenten, brandweermannen of vrouwen... of ziekenwagenpersoneel... Uw ervaringen met de hulpdiensten, hoe zijn die? En uh, mailen kan naar kazaluna.ncv.nl Ik heb mijn pyjama aan Maar ik hoef nog niet naar bed Onze vader zit te werken hij de radio zachtjes aangezet. Mag ik komen kijken, papa? Kijken wat je doet. Hij zei, jongen, kom maar hier op mijn knie. Kom eens kijken wat ik zie. Hier komt het water, en daar een boom, hier komt een trap. Voor het uitzicht naar later Hier komt de schaduw En daar het licht Later wordt de heer Een prachtig gezicht Op de tafel ligt een tekening Hij zegt, deze is een platte grond in huis, en voor de mensen die daar wonen kijk ik wat er rond hem heen komt papa komt er ook een lindenboom net zoals bij ons hij zei jongen voor de huis er komt een lindenboom ik zet hem zelf in de grond hier komt het wat, een boom. hier komt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 Mocht onze vader niks weten. Onze vader is doodgegaan op een mooie lentendag. Onze lieve Heer aan een tuin tuinman nodig, logisch dat hij aan onze vader dacht. Maar hier staat die grote boom, die hij nog heeft geplant: die groeit tot aan de hemel, en die wortelt in. Hier is het water, daar die bom. Hier is de trap, voor het uitzicht naar En Hier is de schaduw en daar klinkt. En dit blijft altijd een prachtig gezicht. De boom, duidelijk uh, muziek van Gerard van Maasakkers was dat. U luistert naar Kazeruna Zomaditie tot uh, twee uur hier op Radio 1 even een mailtje wat wij nog kregen van Roland, want er was net Josephine en die was boos op Roland, want Roland had geklaagd over dat ambulancemedewerkers aan het roken waren. Nou, hij mailt, mevrouw vond het niet leuk dat ik een klacht had ingediend tegen de ambulance, of het personeel daarvan in Groningen. Ik kan me het voorstellen dat zij dit zo benoemt en dat is ook begrijpelijk. Alleen schrijft hij, ik heb ook niet zozeer echt in een klachtvorm gedaan, meer de melding gedaan van, u bent mij vergeten aan te sluiten op het zuurstof. om zult Problemen te voorkomen. En ik vond het niet prettig dat ze aan het roken waren terwijl andere mensen nog hulpbehoevend waren. Nou, dat was uh, nog even de aanvulling van uh, Roland. Er wordt ook uh, flink getwitterd. Um, even kijken hoor. Um, bijvoorbeeld uh, uh, Roger van der Kraan die twittert. Mensen mogen inderdaad fouten maken. Maar als de grondhouding van een hulpverlener niet deugt, dan is hij geen hulpverlener. En daarvoor heeft hij ook al gezegd uh, diepe bewondering voor hulpverleners. Maar als een agent een fout maakt, gaat hij net als ieder ander de tijl in. Zo zei zijn collega Laten. Ik uh, heb ook uh, Betty weer aan de telefoon, geloof ik. Ja, Betty, uh, dag, nacht. Ja. Hallo. Uh, ik wil uh, even vertellen dat ik dus uh, een slechte ervaring heb met de politie in Amsterdam. Oh. Uh, ja. Echt uh, een slechte ervaring met een heel lange staart. Dus uh, ik zal het kort maken. <laughs> niet, ja. niet die lange staart. Maar goed, ik was dus uh, bij, mijn dochter, bij mijn kleindochter geweest op uh, de Overtoon. En ik, uh, het was goed, goed weer althans. Het, werd, het was september, maar het werd dus gauw donker. Goed, ik rijd dus uh, via de sloot van, uh, van Overtoon naar Osdorp. En ineens denk ik van, ik wil een, uh, ik heb altijd water bij me. Ik wil een aspirine want ik heb zo'n koppijn. En dan fijn, uh, ik kijk dus en ik zie dus dat ik medicijnen ben vergeten. Bij mijn dochter, bij mijn kleindochter op de aanrecht. En die heeft twee kleine kinderen. En toen bel ik haar, ik zeg Wendy zo en zo en zo. En berg ze op, want uh, die kleintjes kunnen het pakken. Fijn, en ik, dus dat was mijn laatste telefoontje... voordat ik merkte dat ik een lekke voorband had. En, van uh, auto. de auto? Van de scootmobiel. Of de scootmobiel, oké, okay, ja. Ja, dus ik stond, uh, keek op de, op de slootplas... en ik met mijn le lekke band, ik denk, jeetje, wat moet ik nou doen? Dan denk ik, nou, ik bel 112, want dat is vrij. Want ik heb geen beltegoed meer, dat hoorde ik aan, op de telefoon... dat beltegoed op was... Enfin, ik zeg, ik bel maar 112, wat moet ik doen? Het wordt donker en ik sta hier. En uh, dus een klein laantje gewoon. En uh, goed, ik bel en krijg ik dus een, een, een, een vrouw aan de telefoon. En die zegt van, uh, ik vertel het verhaal. Toen zegt ze, ja, dat u geen goed heeft. Ja, dat is uw probleem. Maar daar is 112 niet voor om banden te plakken. Nee. Ik zeg, nee, natuurlijk niet. Ik snap dat ook wel. Ik zeg, maar kunt u voor mij... Uh, en ze zegt, ja, ik zeg, hoe moet ik dan thuiskomen? Ik zeg, ik kan praktisch niet lopen. Als ik me hier laat staan, de sleutel eruit... en probeer naar de, naar de snelweg te lopen, dat schiet ook niet op. Ik zeg, hoe moet ik nu thuiskomen? Ja, kan u uw kinderen niet bellen? Ik zeg, nee, ik heb geen beltegoed. Daarom bel ik jullie. Jammer, uh, zegt ze, ja, dat, maar het is geen, uh, geen doodsnood... of uh, een gevaarlijke situatie. Ik zeg, vindt u dat niet... Ik zeg, op dat kleine paadje, wat dus donker is, lopen wel jokkers langs. En die vraag ik, heeft u een telefoon bij u om even te bellen? Toen zegt, dan lopen die jokkers door. Nee, ze hebben geen telefoon op zak. Komen de drie, uh, drie uh, jongens, Turken of Marokkanen, langs, de jonge jongens. Ik zeg, jongens, hebben jullie telefoon? Ja, we hebben wel telefoon, maar geen bel te goed. Ik zeg, nou, kunnen we elkaar een hand geven? Maar goed, ze liep door. En, die, en het mooiste is dat die 112-vrouw die achter die, die, die telefoon zat, die hing op. Ze zei doodleuk, ja, maar dat is een probleem. Mm -hmm. En ze hing op. Dus ik dacht, wat moet ik nou doen? Dus die jongens kwamen langs en joggen langs, geen telefoon, geen telefoon. En ik dacht, nou, ik, zat even, ik stak een sigaretje op en ik ging eens even nadenken. Ik was eigenlijk helemaal geschokkeerd." En, fein, en toen denk ik, nou, ik bel opnieuw 112. En toen kreeg ik dus een, uh, een jonge man aan de telefoon. En uh, ik hoorde dat hij na zat te denken. En denk, uh, wat moet ik hier aan doen? Dus hij dacht na. En toen zei hij van, nou, er staat achter op een scootmobiel een nummer, een 0900-nummer. Als u dat nou voor mij opleest en mij doorgeeft, dan zal ik hun bellen. En als u mij ook uw telefoonnummer geeft, dan bel ik hun. Zeg wat er aan de hand is en waar u staat. En dan uh, geef ik dat. Uh, dan, uh, dan geef ik uw nummer op en dan kunnen ze u bellen. Dus hij was heel behulpzaam. Nou, dat niet alleen behulpzaam, maar hij dacht even na hoe hij dat kon combineren. Ja. Toch? Ja, geweldig. Ja, dat is toch. Dat is, toch, dat is apart. Nou, afijn, maar ik bedoel. Die, dat, dat mens wat dus achter die telefoon zat. dat ze zegt van. ja, dat is uw probleem. en mij zo ophangt. nou, dat kon ik niet geloven. echt waar. ik heb het niet geloofd. Maar ik denk, het kan me niet schelen. ik bel opnieuw. en als ik haar krijg, nou, dan krijg ik haar. maar dat zien we wel. Enfin, het ging dus zo. dat, dat werkte dus wat die jonge man gezegd had. en uh, toen zei. De, dat is zo'n auto die dus rondrijdt. Uh, voor. Uh, of als hij kapot is. Die kwam dus na een half uur eraan. aan. Nou, die heeft dus. Uh, af hij heeft er nog een half uur of drie kwartier aan moeten werken. Mm -hmm. En toen liep hij dus weer. Ja. En um, toen zei hij van. Uh, ga maar uh, ga, rij maar achter mij. Want omdat het er zo stil was, inmiddels hartstikke donker. En uh, hij zegt uh, dan. Uh, nee, hij zei: Rijd u maar vooruit. U kent de weg hier toch? Ze, ja dan schijn ik met grote koplampen achter u. Nou, eh, zo is dat gebeurd. Dus ben ik op de rechte weg terechtgekomen. En zo naar huis kunnen komen. Ja. Dus maar, het kom, uiteindelijk uh, kwam het allemaal goed? Ik, wat, ja, nou, ja. in ieder geval, het is zo. En, en dat was een zondagavond. En een maandagmorgen zet ik het nieuws op. En toen hoor ik dat een vrouw van 54 jaar. van de fiets af is gerukt, ondersteboven is gevallen. Dus gevallen met het hoofd op de, op de stoeprand. En, de vol en tegen de avond was ze overleden. Nou vraag ik je. Ik bedoel, ik, ik bedoel, dat is geen combinatie misschien. Maar ik zit daar op het bospaadje zonder dat ik naar buiten kan bellen. En die meid zegt doodleuk, het is mijn probleem. Nee, ik, ik zie de, de, de link even niet. Maar ik, ik begrijp dat u daar bo erg boos over bent. En dat, dat snap ik uh, volledig dat u boos ja, bent over het feit weet, dat zij dat niet deed. Ja, weet niet wat het is? Ja, heel kort het, nog even aan het die eind. Ja. Maandag, die maandag ben ik naar het politiebureau gegaan. Ik heb daar een inspecteur ge, te spreken gevraagd. Ik heb het geval hem uitgelegd. Uh, toen zegt hij, nou weet je wat het beste kan doen? Ik geef u een klachtenformulier voor u uh, daar maar op in. En uh, fijn. dat heb ik dus gedaan. En uh, het gevolg was, en, uh, toen, zegt, uh, toen zegt hij, uh, ja maar wat wil u van die vrouw? Ja. Die achter de 112 zat. Ik zeg, ik wil een excuus. En daar wil ik een, een, een gezicht bij zien. Ik zeg, dit vind ik zo schandalig. Heeft en u dat excuus ook een, gekregen? Wat zegt u? Heeft u dat excuus ook gekregen? Ik heb het excuus niet gekregen. Ze kon het niet uit de bek krijgen. Echt niet. We zijn op het politiewogen geweest, want we zaten aan een ronde tafel. Haar begeleider zat erbij, want het was een meisje van 24 jaar... en in opleiding voor politie. Ja. Nou vraag ik je. Ja. De, de hulpvaardigheid was niet, niet erg hoog, begrijp ik, bij haar. Helemaal dus niet. Hè? Nee. En, en Bent, ik, ik ga het even hierbij laten, want we hebben nog meer bellers. Dus het, okay, het is een, het, een helder verhaal. Hartelijk dank voor, voor het reageren. Oké, okay, ik ben het even kwijt. Okay. Dat was te horen dat dat even moest, Betty. Dankjewel. Gaan wij naar Lisette, want die heeft ook gebeld naar 0800-1121. Dag Lisette, goedenacht. Goedenavond. Hallo. Ja, ervaringen met hulpverleners, daar hebben we het over. Wat, wat was jouw ervaring? Uh, nou, ik heb dus heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Net als zoveel velen bij uh, ons in Ernst gereden, zeiden we net naar de vuurwerkramp. Ja. En ja, dan steun je elkaar en je probeert met elkaar uh, naast elkaar te werken, zo goed en zo kwaad als het gaat. Ja, je hebt gewoon heel veel contact met elkaar. Je probeert elkaar ook op te vangen. En ja, we zijn ergens met z'n sterker uitgekomen. En uh, ja, regelmatig nog contact met elkaar. En dat is wel heel erg fijn, moet ik zeggen. Ja, en na, na zoveel jaren ook nog steeds wel dat contact. Ja, ja, zeker met de herdenking van de ranken. Op 13 mei dan zien we elkaar, spreken we elkaar eventjes. Ja. En mocht elkaar in de stad tegenkomen, is even gelegenheid om even een praatje te maken. Dan uh, is het even van, goh hallo, hoe gaat het? En, ja, dat is heel erg fijn, moet ik zeggen. Ja, want uh, hoe, hoe is dat? Want jij bent vrijwilliger, uh, zij zijn professionals. Zit daar nog um, een, een, een groot verschil in, in uh, hoe ze dan met je omgaan? Nee, ja, je bent gewoon vriendelijk en wat bent zijn. elkaar toch, uh, op te vangen en te steunen waar je gewoon kunt. Mm -hmm. Ja, dat is uh, mooi dat dat uh, gebeurt uh, als je uh, zoveel, want het is uh, meer dan tien jaar hè, is het inmiddels? Ja, elf jaar inmiddels al. Ja, elf jaar, ja. Um, nou, uh, uh, en uh, daarna ben je ook nog uh, vrijwilligerswerk blijven doen? Uh, ja, ook nog. Ja. En, en uh, is dat voor jou, uh, doe je dat om, omdat je dan, dan hulp kan verlenen aan mensen of haal je er zelf iets uit? Ja, het is fijn om anderen gewoon te kunnen helpen en je voelt jezelf ook wel uh, ja, toch wel heel fijn als er dan iets gebeurd is en je bent er toch even naartoe geweest, mm -hmm. dan heb je toch laatst het gevoel van heel goed dat je dat hebt gedaan. Ja. Want je zit heel erg tegenop, je wil er eigenlijk voor weglopen. Ja. En dan weet je van ja, dat moet je gewoon niet doen, want het is. Ja, je hebt elkaar juist in moeilijkheid juist heel erg hard nodig. Ja. En je nou is het toch van, ja, goed dat ik dit gedaan heb. Dat ik toch niet, uh, niet heb gedacht van, ik ga toch maar niet. Nee. Nou, uh, dat, is, dat is mooi te horen. Dankjewel, Lisette. Oké, okay, graag gedaan. En een nacht nog. Ja, hetzelfde, daar. Ja, dankjewel. Um, ik meld toch even dat uh, Robin Vervelde die tweet en die zegt... ik heb altijd goede ervaringen gehad. Ik zit zelf ook bij de brandweer, dus ik vind het belangrijk uh, mensen goed te helpen. Hij uh, reageert ook nog op het verhaal um, van Roland... Over dat hij een klacht had over de, de ambulance medewerkers die aan het roken waren. Hij zegt, ja, ik vind het echt heel erg van die man die erop tegen was... dat de ambulancebroeders aan het roken waren. Uh, zij hebben ook hun best gedaan, zullen we maar zeggen. Um, Ed heb ik aan de lijn. Dag Ed, goeienacht. Ja, goeienacht met Ed Teunis. Ik zit uh, op de taxi bij TCA ja. en er is uh, een, uh, uh, uh, uh, twee jaar geleden, ik moest een vrouwtje oppikken uit de straat en die had even ingewoond en die kwam uit Amerika en ze had hier een tijdelijk uh, werk vanuit Amerika, maar ze zou naar Amsterdam-Noord gaan, want de, die vriendin ging op vakantie en naar de woning toe. Mm -hmm. Nou, ik laai wat spullen in, wat gebeurt er? In de Maricopolen stappen heen en weer. Uh, ik kom daar in Noord aan. Dat is gestalt, Daar toen we daar toen ik de clip open had. Ach. Dus die, dat vrouwtje kon niet betalen. Nee. Nou, die raakte helemaal in paniek. Ik zeg nou, niks aan de hand. Ik ben teruggegaan, nog gekeken in de buurt. We, weet je wat, we gaan naar het Surinameplein, we gaan aangifte doen. Nou, we gaan aangifte doen. Op Surinameplein uh, deden ze ook in de nacht. Ja, we zijn niet met veel personeel, ja, ik moet u dit op een knop vertellen. Maar uh, u moet morgen maar terugkomen. Oh, zegt die mevrouw, wat nou? Ik heb geen kant op. Ik sta midden op straat en ik heb nergens ik, ik, ik naartoe. En ik moet zo nodig naar de wc ook. Ja, zegt ze, dat kan ook niet. Dan moet u maar kijken waar u naar de wc gaat. Ik denk dat is toch wel schandalig. Ik zeg, nou weet je wat? Ik ben naar een hotelletje gegaan, kon ze plassen. Ze zegt, ze nou, stond half de janken. Ik zeg, nou, ik rij wel naar Noord toe. Ik heb alles genoteerd, een briefje. Ik zeg, dit is mijn gyro-nummer. Als alles weer in orde is en je test is gevonden, dan hoor ik dat wel. Mm -hmm. Nou, ik was zo kwaad. Ik heb Cohen aangeschreven. Ik heb van Cohen een brief teruggekregen. Hij zegt: Als je het geld niet krijgt, dan stort ik het geld. Hij zegt: Ik vind het schandalig. Ja. Dus ik verleen hulp en hij helpt mij weer. Ja. Nou, uiteindelijk is het zo schrijnend. Ze heeft niks meer van te laten horen. Nou, ik weet toch goed wat vertrouwen. Als chauffeur wil je toch menselijk optreden. Nou, en Cohen heeft die 55 euro maken gestort. Kijk, dat vind ik stijl. Dus. Ze kunnen wel zeggen, Kohen, ja, hij in de politiek zit en zo, maar hij staat wel dicht bij zijn mensen. En dat, was dat toen nog als, als ja, en dat was toen nog als burgemeester? Ja, absoluut. Ja. Ja. Dat... Dus ik heb mijn hulp verleend op een goede manier, maar ik blijf positief. Ik vind dat, uh, dat je ook als je op de taxi zit een beetje sociaal moet gaan denken. Ja, want, want dat zal wel vaker uh, voorkomen: dat, dat de situaties ja. zijn dat je uh, ja, eigenlijk uh, als al eerste aanwezig bent en hulp moet verlenen. Ja. Ja, ik loop al 40 jaar mee, dus ik weet wat er speelt overal. Ja. Dus, krijgen ja, jullie goed. daar ook, ook training in? Uh, nou, ik, training niet, uh, maar uh, ik zou u vertellen, ik zit in het bestuur van jaar en ik wil dat iedereen heel goed wordt opgeleid en een sociaal gedrag heeft. Dus ik breng aandachtseconomie binnen de centrale samen met de bestuursplug. Mm -hmm. Nog, ik wil dat de mensen gewoon goed geholpen worden. Ja. Dat is volgens mij heel belangrijk. Ja. En, en wie zich niet aan de gedragscode houdt... die zoekt maar ergens anders, die gaat er maar lekker uit. Ja, die mag niet bij de Amsterdamse taxicentrale. Ik, ik zag um, vanavond uitgesproken... ik weet niet of u dat programma ook gezien heeft van WNL. Dat ging nee, over... ik hoorde het. Ik ga ja. het eens even bekijken. Dat ging over bewegelijk, uh, bewegelijk. mensen die met een een, een handicap, een visuele handicap... en, en hun uh, blinde begeleidehond het uh, taxi in wilden... en uh, die werden geweigerd. Wat vond u daarvan? Wat ik daarvan, die, gaat, die, gaat die wordt niet geweigerd, die gaat bij ons in de taxi. Klaar, punt uit. Ja, dus ook dat met een, een begeleide hond moet je gewoon in de taxi kunnen? Zo is het. Ja. En moet je horen, ik, ik ga het niet hebben over bevolkingsgroepen. Ik zeg, we zijn allemaal TCA's. We hebben ons aan de gedragscode te houden. En ik heb, wil niks horen van: ja, honden zijn onrein of dat neem ik niet mee. Ik zit bij de TCA, dit zijn de regels. En we verlenen onze service. Punt uit. Oké, okay, nou, dat uh, lijkt me hartstikke duidelijk, Ed. Ja. Dank je wel uh, voor uh, het bellen. Je um, bent de laatste beller, want um, uh, ja. we zitten uh, er Het is, uh, okay. het is uh, bijna uh, twee ja. uur. Uh, dank voor het bellen. Dat zeg ik tegen iedereen die contact met ons gezocht heeft en ook ja, getwitterd heeft. Allemaal en... en veel succes. Oké, okay, hartelijk dank. Dank je wel. Um, ik uh, vertel nog even wat we morgen gaan doen. Um, morgen hebben we uh, een, een gesprek laten horen met uh, twee heren. Dat zijn namelijk twee horlogemakers. En vrijdag hebben wij zomernachten. En dan is straatspsychiater Gilles Tielens eh, te gast. Hij werkte met eh, dakloze psychotische mensen... die een gevaar voor zichzelf zijn of overlast veroorzaken. En eh, hij gelooft dat een psychiater... die zelf de donkere kant van het leven kent... beter hulp kan verlenen aan de zware gevallen in de praktijk. Hij heeft dat namelijk zelf eh, ook eh, meegemaakt. Nou, hoe hij tegen zaken aankijkt als de zin van het leven... en de bezuiniging in de zorg... dat hoort u hem vrijdag vertellen anderhalf uur lang... Zijn verhaal en dat gebeurt dan zonder uh, presentator. Hij vertelt gewoon zijn eigen verhaal van 12 uur hier op Radio 1. Nou, dat uh, uh, is aanstaande vrijdag. Ik zou zeggen, blijft u vooral luisteren hier naar Radio 1. Zometeen de collega's van de VARA met De Nacht Klinkt Anders. Een uh, hele goede nacht. Graag tot morgen. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen Gof, vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. En